Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het wordt vandaag behoorlijk druk op Buckingham Palace. Koning Charles krijgt eerst Liz Truss op bezoek. Zij biedt dan officieel haar ontslag aan als premier van het Verenigd Koninkrijk. En daarna komt haar opvolger, Rishi Sunak... Die heeft daarna ook een speech Zegt correspondent Arjen van der Horst Die speech zal alleen maar over de economie gaan Zo is wel de verwachting Dat werd ook al duidelijk uit die ultra-korte toespraak Van gisteren Je zal ongetwijfeld heel vaak de woorden Stabiliteit en eenheid horen Geen radicale experimenten meer Zoals het belastingplan van Voorganger Truss. Door dat belastingplan ging de inflatie in Groot-Brittannië Door het dak En dat was voor Truss de reden om al na iets meer dan een maand Op te stappen Je kunt voorlopig even geen appjes versturen en ontvangen, want WhatsApp heeft te maken met een storing. Op de site storingen.nl zijn al 100.000 meldingen binnengekomen. Het is niet duidelijk hoe lang het gaat duren, meldt RTL Nieuws. En in Enschede staan tientallen SUV's met een lekke band. Milieuactivisten hebben die leeg laten lopen. Zij vinden dat die grote auto's veel te veel uitstoten... en dat ze zo bijdragen aan de opwarming van de aarde... Ze lieten eerder ook al banden leeglopen in onder meer Amsterdam, Zwolle en Utrecht. En een kapster in de stad Groningen knipt mensen voor niks. Het is bedoeld voor mensen die zelf geen knipbeurt meer kunnen betalen, vertelt kapper Becky aan RTV Noord. Dat ik kan helpen vind ik supergoed. Als we met elkaar iedereen een beetje een beetje hopen, samen komen we overin, anders niet. Wat heeft Becky ervan gemaakt? Uh, perfect, netjes. Ja, hoe lang ben je al niet meer naar de kapper geweest? Uh, twee jaar. En hoe zit je nou hier dan? Met wat voor gevoel? Uh, goed gevoel. Je hebt uiteindelijk weer wat aan je haar gedaan, na al die jaren. En Becky wil één keer per maand gratis gaan knippen op een maandagochtend, als het toch rustig is. Ze hoopt dat haar collega's hetzelfde doen. Het weer nog, wolken en op sommige plekken kans op een buitje, maar ook best wat zon vandaag. Het wordt vanmiddag maximaal 16 of 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Twee korte files nog in onze regio. De A2 Utrecht richting Amsterdam tussen Vinkenveen en Amsterdam Zuidoost. Vijf minuten vertraging. En op de A10 knooppunt Watergraasmeer richting knooppunt Nieuwemeer. Bij de Amsterdam Hemhavens vijf minuten vertraging ook. En een file van drie kilometer.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 Zo, die kop is er ook weer af. Nou, goedemorgen, heren. Goedemorgen heren. Ja. goedemorgen, heren. Goedemorgen, heren. Dat kan nog wel zo, hè? Ja, het, was, maar... het was nog, uh, nog wel eventjes 10 seconden... Uh, ja, jij de, zat, uh, helemaal, bij, jij zat oh. helemaal in de stress. Oh. Ja, he, ja, ik was een beetje laag. Ik zag het. Ik was het het, zijn doen, was het, het nat stond op ja. je voorhoofd, jongens. Het zweet stond op mijn voorhoofd. Echt koor. waar, het was niet te geloven. En toen dacht ik van, zou Jaap het nog redden? Maar 30 seconden, alvorens de uitzending, was alles voor elkaar. En dat is ook weer jaap, natuurlijk. En dat is ook weer jaap, Frank. Paardenkoper. Het. Ook goedemorgen. Goedemorgen, Monster. Geef mijn koptelefoon telefoon terug, jij hebt hoofdluis. Kom <laughs> een ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Nee, kijk je. Snijdt dat het in mijn kop deze ding, ja, heb jij naar die hoofd? Heb jij hoofdluis? <laughs> ik ook schaamluis, hè? Ah. Die kruipen er boven, hè? Ja, ja. Die kruipen er ja. boven via je nek. Allemaal ik ben bij fichies. Jimmy Turner geweest. Ja, uh, ja dat is ik. Ja, een Ik heb een keer luisteren. ik hem? Jazeker, hij heeft, uh, hij heeft uh, uh, aardappelballetjes, gaf hij mee. Ach, Ach aardappelballetjes? Aardappel hij haalt het prijsje eraf. Ja. Het uh, weet je, weet je, ja. is gek als je met een cadeautje aankomt met het prijsje erop. Dus dit zijn de Zandvoortse uh, marzipan. Wat aardig. Uh, mar uh, aardig. Ja. En Ze zien eruit als echte kwieltjes, moet ik ook zeggen, dus... Je kan nou, het zo goed. bij Albert Heijn leggen. Inderdaad, hey. Okay. Dan <laughs> heb je kans dat mensen ze willen ruilen. Of, of een woensdag dan op de markt. Dan zijn ze heel goedkoop. Oh ja. ja dat denk ik. Hé, hey, dus ik heb. Uh, jullie mogen kiezen. Ik heb. Uh, uh, een mokka. Mokka, ja, lekker um, uh, uh, even. a is You nut? Je lijkt het zien, maar is er nut? Hij is er maar hij lijkt de mokka. Hij lijkt de internet. er nut. Mijn geeft de Opel mokka. Ik vriend vrienden te van heel veel luisteraars. Die mij, zou je wel met je mond vol willen praten? Ja, ja, je dat je ja. ja. inmiddels. Uh, ja. Nee, dus nee, dat met is. alle onbeschofte <laughs> wat je <laughs> kunt doen op de radio. En je slaagt er iedere keer weer in. Goed, ja. dus luid applaus. Ja, dank je. We krijgen een goed. Verhaal over. Over studio's gesproken. Wij krijgen komende vrijdag uh, Ron Blauw bij Radio 10 Zomertijd in de studio. Ron Blauw, de Kok. Gaan de Kok, de, kopen, kopen, de Oh, kleine. Ja, die kan een lekker die koken, die gozer, hoor. Ja, ik, ik ken het nog niet, maar. Nee, Ach, uit, man nee, die had mooie restaurantjes. Ouderkerk oude oude ja, en Amstel. Ouderkerk en Amstel, zeker. Allemaal Ik ben er nog wel eens vreselijk doorgezakt met Gerard Joling. Zijn er etablissementen geweest waar jij niet doorgezakt met Joling. Waar ben jij niet doorgezakt, Gee? Noem die eens op. Kun je daar een top 10 van maken? Ja, daar kan je makkelijker top-tier van maken. <laughs> Geert Joling uit eten is altijd een wonder. Ja, dat was echt een wonder. Ja, Goed. en dan eindelijk. We blijven Ik bedoel, ik ben dol op Geert, maar dat is altijd zo ordinair. Maakt ja. niet uit, ah, als ja, ja. ik je in twee sterren te ja. laat boeren. Maar dat is, hem, ja. dat is niet normaal. Maar dat is het leuke ervan. Ja. Nou ja, ja dat zou ik wel Ik zou dat niet trekken. Daar <laughs> <Ja>. zou ik groot <laughs> van worden als hij zou gaan zitten boeren. Ja, Wij gingen, gingen aan de kaasplankjes, weet ik me nog te herinneren. Het is lang geleden, hoor, jongens. Uh, denk niet dat ik het hier gisteren heb gedaan. Is het, lang het was geleden? toch toen, uh, toen ik... Toen kleine jeugd zonder. Kleine ging. jeugd zonder, ja. Frank. En uh, toen, zijn we, toen zijn we kaasplankjes met port gaan uh, drinken. En toen hebben we geloof ik... Voel komen niet... aankomen. Met z'n vier of vijf porter vle van porten doorgejaagd. Oh. <laughs> Wat is dat een ja? Nou, dat maar is de, kaas had... zelfs nooit gelukt. de kaas zat wel in de mond en niet op het plafond. Nee, het zat niet op het plafond. Okay. Een beetje achter mijn oren. Nee, ik heb doe ik altijd toen een keer... voor de geur. Dus Toch. dat lekker een lekker een beetje, ja. een beetje drieëren <laughs> achter je oren om thuis te komen. Ja. Maar ben je geweest in de café? Nee jongen, je hebt weer in de kaaswinkel gehangen. Ik hoor, ik ruik het op. Ik Toen ja. mijn broer Bombini nog had, heb jij ooit een keer filmtechnisch... Um, ik heb een clip hem met hem gemaakt. Ja. Ja. Toen heb ik hem meegemaakt. Oh, het is inderdaad wat Tino zegt. Ja. Oh, ik heb ik een clip met hem gemaakt bij Bosk. Ik zou niet met Bombini. hem uit durven, laat ik het zo zeggen. En ik heb nog eens een keer een special met hem gemaakt in, in Amsterdam. In de in de, in de, in de studio. Ik weet niet meer al de feestjes uh, na de Mars Singer. Mijn vrouw maakte de Mars Singer. Oh, natuurlijk, ja. Maar de feestjes. Daarna ging iedereen even bij Gerard Joling. Dus om de hoek en als meer nog even een borrel halen. Helene zei ik, ik, dus we keken elkaar aan. Kom je op ook? Nee, echt niet doen. Nee, echt niet doen. Of nee. als je een leuke ja, avond je Ja, wel je het het, wel doen. Is, jawel, maar... Als je wil lachen, moet je het wel doen. Ja, wel lachen, maar je ziet je altijd ook je lachen, ziet dingen, je dingen waarvan lachen. je denkt... Ja, ach, weet je, dit, dit, dit was 20 <laughs> jaar geleden al ordinair. Waarom? Why? Ja, ja. Why? ja hij heeft het niet nodig. Nee, Geert niet. maar het gaat maar aan ook meer kant... om de gezelschap. De gezelschap gaat zich namelijk als, als de gastheer zich een beetje luidruchtig en uh, om maar gedragen. Maar aan de andere afhoor. kant, hij, hij werkt zich helemaal... Nee, hij is, is een toffe gast, het is een goede gast, Er is prima, niks mis mee. Alleen, het is lichtordinair. ordinair, mag ik dat ja. voorzichtig? Ja. <laughs> ik het want, het licht, is licht ordinair maar. is het af en toe. Ja, ik, ik hou ervan, want ik, ik, ben, ik kan het zelf ook wel een goede slechte grap waarderen, maar... Er zijn een aantal grenzen waar je niet overheen gaat. Kijk Frank. Die twee chocoladetieten, dat is ja. dus niet de hezelnut, of Dat wel? zijn de hezelnuts. Wel de hezelnuts. Hezelnut, dus de hazelnuts. Dan moet ik deze. Hebben. Uh, en is er nog een, misschien een mokka die nee. van mij nog over? Want jij bent. Ah, ah, je bent helemaal niet. Oh, ben je aan de beurt? Uh, als als, als grote mensen praten, hè, dan moet ik nu zeker weer mijn mond. Oh, nee. Ja, dat dacht ik al. Liever, dat, uh, die is voor Jaap. Ger, die is voor Jaap. Deze? ja, ja die, jij, jij maakt jou niet uit jij wil ook al hazelnoot hij wil mokka oh shit want <hazie> <hazie> smerig lekker smerig lekker je hele kopje lekkere <hazie> de Muziek, ah, dit kan toch niet? Dus <laughs> heeft, wie zit hier op de wassen? Een beetje een zootje dit. Helemaal nieuw. Zullen we een plaatje opzetten alsjeblieft? Ja, ja ik, ik heb nog wel wat klaarstaan en oh, dat is wel goed. ook. Nou, nee. Nee, nee, nee, nee, nee, helemaal, dan helemaal dan niet. Ja. ja, want anders dan weet ik het wel dat duurt het duurt weer drie minuten voordat jij je tijd gezocht hebt. Ik ben, ik ben ik heb hele, hele, hele, gisteren de hele dag ben ik bezig geweest om al die muziek gewoon uit te zoeken. Oh, Het is helemaal gelukt. Is het helemaal gelukt? <tie subjected todos> nou, anders hadden we het nu wel gehoord, denk ik, toch? Of niet? En moet je hem aanzetten, ja? Maar hey, ik heb hem aanstaan, dus... Uh je hebt hem niet aanstaan. Wat is dit dan? Wat is dit dan? Hé, hoe lang wonen jullie um, you, al samen? Kijk, er loopt al wel iets, maar... Ik zou hem wat harder zetten, uh, ja? Ja, is dit yeah? goed? Yeah, yeah, ja, oké, okay, toch. She Dit was Elvis Costello. Ik heb wel mijn mond vol. Ja, natuurlijk. Dat je het weet. Nou. Zo, hij is lekker. Uh, hij is fijn, jongen. Echt. Hij is echt, echt, echt lekker. Tuesday. Big JT Day. Ik Jimmy was, Turner Day. Uh, iets te laat. Ik moest nog even haring bestellen. Ik moest een Jimmy Turner. Ik moest douchen. Ik moest nog van alles doen. Ja. En toen... Ik heb namelijk een tijdje geweest koud douchen. Oh. Dat vind ik geen, op, geen optie hoor. Nee, ja, dat schijnt heel goed te zijn. Ja, ik wil het ook, iedereen doe het koud douchen. Ja, precies. Nou, ja, wel warm afdouchen. Anders kun je je niet afdrogen. Probeer je maar eens koud lijf af te drogen. Dat lijkt nergens op. Nee, maar ja. dit terzijde. Nou, ja, je hebt ook weer gelijk, Frank. Nee. Die... Nee, ja, ik geef dat niet graag toe. Maar je nee. hebt weer gelijk. Maar, maar, maar, maar op één ding na: de koude douche, dat is helemaal nooit aangetoond. Er is namelijk een onderzoek geweest in Amsterdam, het UMC. 3000 mensen hebben ze verdeeld in groepen. Die uh, 30 seconden, 60 seconden of anderhalf minuut uh, een koud douche. Uh -huh. En of het hielp om uh, uh, mensen sneller ziek of niet sneller ziek te laten worden. Dus dat je weerstand zou verhogen. En, uh, nou, daar zit er best wel wat haak en oog aan die studie. Want er deden geen zieke mensen mee. Ze konden zelf die douchetijd een beetje noteren. Kijk, wat er gezegd is, dat ge een koude douche is geestelijk heilzaam. Uh -huh. Maar ook dat is ook niet aangetoond. Dus. En het helpt tegen depressie. Maar ook dat is niet wetenschappelijk nee. bewezen. Met andere woorden, die mensen die allemaal... morgens in, in zo'n zo bak met koud water gaan zitten... Uh, dat, dat die denken dat het heel goed is voor het lijf en leden. En misschien is het zo, maar het is nooit aangetoond. Nee, dus iedereen die zegt, ja koud douchen is heel goed voor je... en voor je weerstand en je moet je vooral doen. is niet aangetoond. Bij deze, niet aangetoond. Uh, wat enige wat wel is dat als je een hoge, hoge bloeddruk hebt... dus je hartproblemen, mm -hmm. kun je beter niet koud douchen. Want dat kan de bloeddruk omhoog... En je moet dat altijd met de huisarts overleggen. Dus op het moment dat je een hoge bloeddruk hebt van 140 plus... of ik van wat, ga niet koud douchen... kun je een klein hartklapje krijgen. Oh. <laughs> dat is ook niet, dat drukt ook als stempel op zo'n dag, Frank. Ja, dat drukt de ja, stempel. Ja, ligt da? nou... Jij ligt dan lig je weer in dood in de douche, met natte haartjes. Iemand moet dat weer opruimen. Ja, ja dat wel. Ja, ja helemaal maar, eens. Ja, nee, maar ja. daar zit wat in natuurlijk. Het is op zich een uh, heilzame tip. Heilzame tip. Eigenlijk. Als je dan toch dood in de douche wil liggen, doe dan met warm water. Ja. Dan ziet er ook beter uit. Ja, en dan kan je de kuip ook makkelijker schoonmaken als die nog wordt. Voilà, boepie. Ja. Ik heb geen kuip. Nee? nee dat is natuurlijk nee, nou, ik, niet. Maar ik heb... Ik heb ja, nog... wat heb je... je, je, je hebt... Een aflopend, uh... aflopend... dingetje. Je hebt een aflopend dingetje, dat zie ik aan je gezicht. Aflopend uh, dingetje. Ja, dingetje. dingetje. Maar heb je, ja, waarschijnlijk heb jij zo'n uh, massage, regen, douche, nee, ultra... Nee, in, in, ultra moet... nee, dat valt erg nee. mee. Hot die had of. ik wel. Maar ja, de, natuurlijk... Ja, maar de... dit, dit zat in het huis. Dus. De initiator, om daar nog heel even op, want ik denk dat ik ben traag van begrippen, weet je. Over na. Nou, de initiator van het hele gebeuren is natuurlijk ook Wim Hof. Ja, ja maar, maar dat die... gaat verder. Ja, maar die heeft. Er is een training daar op basis van dat je je lijf. Dat is, een hele, dat is wel iets anders, is dat? Dus dat heeft met zich niet te maken. Ja. Niet zozeer met dat, uh, met dat koude douche, dat dus je ademhaling reguleert, dat je veel meer aan kunt dan normaal. Ja. Maar die heeft ook een marathon gelopen op blote voeten door de sneeuw. Ja. Ik weet niet. Ja, maar ik denk dat hij een extreem. Uh, uh, het is voor hem, denk ik, ook een verwerkingsproces. Ja. van alle ellende die hij in zijn leven heeft. Ik heb hem ontmoet, hè, he, toen, hij, toen hij reisleider was bij OAT. Bij was hij reisleider? reisleider? Ja, ja. Oh, ja. Bij, ja. Ik maakte Veronica had in die ja, de Kaap ik, gehad, ja, toch? Ik maakte bij Veronica een reisprogramma. En toen ging ik canyoning ergens in Spanje met een of andere man. En, uh, en er was een, een gozer erbij en die wist alles beter. Nou, dat kan ik niet tegen, want ik weet het meestal altijd beter. <laughs> Nee, maar die man wist alles beter. Zoals dus hij zei, nou, het uh, was vandaag Nee hoor, het werd helemaal geslecht weer. Of, uh, weet je wel, nou, alles wat, die, wat we zeiden, of iemand zei, dat had hij wel weer een antwoord op, of een andere uh, these, of een hypothese, of wat ik veel Mooi Dus het werd een ja. beetje, op een gegeven moment werd hij een beetje vervelend. Werd hij. En toen waren we klaar met de kinderen, toen stond hij daar. Een beetje, en we dachten dat hij Jezus was. En uh, hij liep niet over water, maar hij ging wel met zijn voeten in het ijskoude smeltwater staan, met een biertje in zijn hand en een peuk in zijn mond. En dat bleek Wim Hof te zijn. Jaren oh, ja. later zag ik die man... dat hij bij Willy Bord van in Bakken met ijs ging staan... en dat hij als een soort wonderboy de wereld overging. Ja. Uh, en, en hij kan echt wel wat, hoor. Die kan dus echt ja. wel bijzonder. Uh, en die trainingen zijn echt... dat is geen poep. Uh, maar het is, in ieder geval, het is meer dan die uh, gekke... Chakka-gozer deed met over die kooltjes lopen. Die lang. Ja, die ja. lang. Dat was gewoon een bullshit-truc. Ja. Ja. En, en die heeft op basis van een, een totale gewoon tovenaarstruc... Allerlei mensen naar hem laten komen voor te veel geld. Maar die Wim ja. Hof die kan echt wat, vind ik. Nou, ik vind het wel ja. knap hoor. Van die, uh, van, van, hoe heet die ook weer? Uh, Ratelslang? Ja. Ja, ja, maar het is natuurlijk. naar maat toe. Tuurlijk, een soort, oh, jamanda, ja, maar het is natuurlijk gewoon allemaal onzin. Ja, ja, maar, je, daarom kan het ook knap zijn. De, de, de minst Nee, maar is, is, niet, dat Ik de, heb zelf uh, ook nog over zo'n ding gelopen. Over kooltjes? Ja. Ja? Ja. ja. ja, dat is helemaal niks. Nee, dat zat geregeld nee. voor. Want, <laughs> omdat je, je, voeten, je voeten kunnen helemaal niet verbranden. Want je lichaam maakt zweet aan we door Je moet alleen snel genoeg drinken. Ja, je lopen. moet wel snel lopen. Dat is de enige je even blijven staan. Ja. Het is gewoon... Ik denk, nou, de bus komt zo. Ik wacht even. <laughs> ja. heb je een probleem? Ja, nee, maar dat is niet oké. Okay. Ja, maar het is een oude vaakje truc. Net als die ja. slang. Als die slang die uit die mand komt. Weet je, dan gaan die mensen met zo'n fluit zitten, fluit, weet je nog? Ja. ja. Nee, als man, die gaat er zitten fluiten. en dan gaat die slang op de muziek mee. Ja. Nou, de slang is een doof. Die, die <laughs> hoort helemaal geen muziek. Dus hij gaat, die slang die gaat mee met de beweging van die fluit. Oh. En iedereen denkt, ja, dus iedereen denkt, ja. Ja, die gozer. Oh, dat die, is die, uh, ik zag hem laatst. De muziek, Komt u vaak hier? Ja. Alles <laughs> oh, goed. Oh, ik heb net een spijkerbed Ik heb net een spijkerbed gebeurd. twee sterren. Beter Spijkerbed. Hahaha. content <coughs> ik het bij Spijkerbed? Jackson, Jack Spijkerbed. Goed jongens, zullen we er nog één doen? Ja, allemaal. Ja. ja. En eh. Uh, hey, je hebt al een minuut met je mond leeg gesproken, Ger. Let's ja, gewoon ja, leuk hè? Mag ik daar een foto van maken? <laughs> Let's ja maar Rijn, we, zijn, we, zijn er, we zijn er ineens. Jongens, we uh, zijn er. er, we zijn er. Ja, ik wil het we even dat? over jouw lief, want die wordt vanmiddag uh, geïnsemineerd. Vanavond. Uh, bij de gemeente, toch? <laughs> ja, vanavond. <laughs> en wat, wat moet je dan doen? Zo waarlijk helpen mij? Dan moet je je vingers omhoog houden? Ja, zo waarlijk aan mij goed. Ja, of niet. Dat hangt, want Je mag ook zeggen, dat zweer ik, hè? Oh, Zal dat zweer ik? Ja, nee, je mag ja, ja, twee, ja. Dingen, je mag twee ja. dingen. Dat is ook als ja. kamerlid. Is, ja. Word je inge. Als ja, ik bijvoorbeeld, bijvoorbeeld het CDA-werk van meneer Bluis bijvoorbeeld, dat is natuurlijk oud podd. <laughs> ja. uh, en die, uh, die moeten met zo haar helpen, mij godelmachtig, zeg ja. je dan. En andere leden zeggen gewoon dat zweer ik. Maar, nee, maar hoe zit dat dan met onze moslim medemens? Die zegt dan waarschijnlijk. Ik ik weet, zee, dat dat zweer ik. Allah dat mag er heel op. zeggen waarschijnlijk dat sfeer ik. Ja. Want ik denk niet dat er op dit moment iets is al. vind ik een goede vraag trouwens. Of iets is dat je op de, op de Koran. Gaat, al, Allah Allah, mij, Allah, Allah, mag, mag Allah mij of zoiets. Mag allemaal helpen of zo. Ja. Dat kan. Ja. Maar dat kan ja. Ja, ja nee. Maar, ja, maar ja, de week dus zijn dus blijkbaar alleen een christelijk en een atheïst. Want anders moet je. Ja, dat zou lullig bedoelen. ik het anders moet je voor de boeddhisten, de humanisten. Moet je voor alles. Ja, zie wat er verder gebeurt op het hele gender-shit gebeuren. Weet je wel. Ja, man, vrouw, uh, zie maar. helpen hen, hen, ja. hen, mij, die. Dus ja, mij ga daar vr. maar aan ja, Ik denk nog niet dat onze gemeente genderneutrale toiletten heeft. Nee? nee? Dat denk ik niet. O, nee, dat denk ik ook. Niet, Terwijl nee. ik, weet je, op de camping waar ik afgelopen jaren al jaren sta... Helemaal top, want er zijn gewoon toiletten. Punt. Dat ja. is het. Er zijn gewoon toiletten. Ja, maar dat vinden ze gewoon makkelijk. Geen mannen, geen vrouwen. Nee. Dat zijn de toiletten. Ja. Zoek het uit. Daar. Ja. Ja. Why not? Maar dat is, dat is niet in het kader van genderneutraal. Nou wel, want dat is best wel. Natuurlijk, ja, was bij oude hippiecamping, die zeggen gewoon: ik wil geen verschil tussen Nee, dat bedoel ik, maar dat is niet in het kader van. Uh, nee, dat is pre-voordat wij dat. Ja, precies. Dat was dus al die, lang. Die, die houden zoiets van, ja. Geen gender tijd ja, Ze waren al Zoek woog lekker uit. Voordat het woog ja. bestond, zal ik maar zeggen. We ja, het uit, dit man, van de letters. Nee, maar anders, ja, precies. Ja. Want anders sta je toch. Sta je bij een kroeg, waar is de langste rij? Ja. Bij de dames. Dames, ja. ja. Altijd. Dus dames, ja. als ze het niet, ze, ze niet meer op kunnen houden, gaan ze naar de heren. Ja. Ja. Dat is altijd, ja, dus waarom nog gewoon alles. Ja, mij maakt het allemaal geen geet uit. Maar al die gasten die pissen, natuurlijk al die bril helemaal onder. En dan moeten die dames onder. Tip van de week. Zitten. Ja. Zitten plassen beter voor je prostaat, beter voor alles. Ik weet ik, maar uh, ik ga niet bij de shell zitten plassen als je die Waarom hebt. niet. Waarom Nou, dat vind ik goor. Maar dan heb je toch ja. van, die, van die van die brillendingetjes voor? Van die, uh... Ja, maar die hebben ze daar niet. Uh... <lacht> ja, dan moet je nee, okay. regelen. Ja. Regelen, dat neem je, ja, je wil niet openbaar toilet. s wipes neerleggen. Want mensen pleuren dat gewoon maar dat in het de Maar week al over het erover dat 41% ja. van de mensen niet buiten de deur uh, wakker wil ja. doen. Want dat is gewoon, ze vinden het niet gezellig en ja. niet leuk. Poepangst. Hoepangst? Ja. Ja, nou ja, dat er is ook plasangst. Ja. Nou, ik ben er ook niet zo vind van hoor. Je uh, nee. moet ook een janker. Maar iets van een hele andere orde. Ja. Ik wist dat wel van Duitsland, maar van Nederland niet. Dus dat in het geval uh, de euro volledig uh, ontspoort, ligt er toch nog weer een uh, herintreding van uh, onze gulden op de plank. Het oh, ja. zou niet uh, een sinecure zijn, natuurlijk, om dat weer helemaal te herintroduceren. Maar uh, ik weet het wel van Duitsland. Die zijn er overigens al heel ver mee. Dat Meen je dat? Is, ja, als de, de, de rijksmarkt komt terug. Als de euro... Ja, want dus laten we wel zijn. Het is natuurlijk volledig mislukt, het hele euro-project. Het enige voordeel wat je erbij kan bedenken... is dat je aan de grens niet meer hoeft te wisselen... en dat financiële transacties wellicht... Maar wat is de grote mislukking dan? Dus, dus vrij bouwde uitspraak, bank. Vertel even waarom die euro dan mislukt is, volgens jouw volgens jou nou, idee. Nou, omdat A, ah, toen der tijd 750 jaar gulden is voor 2,20, uh, te goedkoop verkwanseld. Want zo noem ik het dan. Oh ja, dat was toen al. Ja, maar goed, we hebben het over de euro, toch? De, ja, die maar dat regels... was in 2002, dus 20 jaar geleden. 20 jaar geleden. Maar goed, het is wel een start geweest. En uh, nou zijn we niet allemaal Max Verstappen die ook met een hele slechte start toch nog een race kan winnen. Kijk, wat er met die euro vroeger, als de, de, de ik noem maar even oneerbiedig de garlic belt... Uh, Italië, Griekenland, Spanje, Portugal... Als die op een gegeven moment. Want die hebben dus een heel ander uh, leefpatroon. dan wij. Mm -hmm. Als die op een gegeven moment. Uh, in de problemen kwamen. dan werd de munten gedevalueerd. en dan zakte die als een baksteen. en dan werd de export weer opgekrikt. En zo was er een natuurlijk herstel. Weet je, en waar ze. Uh, dus met de introductie. paardenkoper, econoom. van de euro aan voorbij zijn gegaan. Maar voordat is dat de... het met een euro niet meer werkt. Dus en... wat je dan zag op een gegeven moment. dat uh, die zuidelijke landen omdat ze hun munt niet meer konden devalueren qua euro, door de rijkere noordelijke landen elke keer uit de shit moeten worden getrokken. Maar dat is toch het geëikte ge ge lulverhaaltje weer van: ja, we krijgen nog geld van de Grieken en bla. En voordat ze in een potje nee, hebben, helemaal Nee, nee, is, nee. Maar, nee. maar even voor mij, even voor mij hè. Dat, ik, maar leg ik vind, even uit: hoe, hoe het dan in Engeland, hoe goed het daar gaat, ja. die, zijn nooit, die zijn nooit in de euro gegaan. Let even goed op hoe het met het pontje gaat hier ja. op dit moment. Nou, ook niet best, hè? Nee, maar Denemarken dan. Nee, maar, nee, maar dat is zeggen... Maar het ik ben, je mag niet schuin oversteken, ja. want hij deed het ook. Dat is ja. dus flauw. Nee, nee, nee, nee, nee. Nee, maar, nee. Maar ik vraag alleen aan jou. Heeft de pont het dan zo goed gedaan? Ja. Heeft de pont het dan zo goed gedaan? Gaat nee. het in Engeland zo goed? Nee, zeker okay. nou, dat, Dus nee, nee, dat is het enige. Nee, nee. ik, ik weet nee, maar er maar niet maar genoeg ik, van, ik, hè? Ik, nee, ik, ik ook niet. Maar, oh, nee, wat, maar je vertelt wat, het wel. Ik vertel wat ik ervan gelezen heb, maar wat ik ervan vind. En je zegt, de euro is mislukt. Dat zeg je ja, dat, dat ik. En ik zeg ik, alleen, maar, ik, ik vraag je zeggen, ja. om te ja. kijken waar dat op gebaseerd ja. is. En jij baseert nee, ik... dat op wetenschap, op feiten of op wat je gelezen hebt. En mijn volgende vraag was: hoe is het dan met het pontje? Ja. Dus ik weet niet of. Ik weet het niet of het goed nee, is. De nee, euro ja. voor ons of niet. Ik heb er gewoon niet genoeg verstand van. Ik weet alleen dat, dat die Britten op dit moment echt met een pik in het zand zitten hoor. Ja, die hebben een probleem hoor. Die hebben een probleem, want die hielden vast aan het pontje. Dus ik weet niet of het alleen maar slecht voor ons eh. is. Het zou kunnen nee, dat het in Portugal niet goed gaat. Of in Griekenland. We krijgen nog 80 miljard van die Grieken geloven. Nou ja, weet je, dat is... Dat had ik er even bij moeten zeggen. Wat, wat ik ervan vind op basis van wat ik gelezen heb. Dat, die fout heb ik gemaakt. En het, ja. waarvoor excuus geen probleem verhaal. Nee, maar voor, we maar, moeten feiten en fictie uit ja. elkaar halen. krijgen we... Maar je hebt ook bijvoorbeeld... Uh, ja, voordat je het weet slaan ze elkaar je helemaal nee, ja, maar ja. Het, het gaat natuurlijk de hele tijd, afgelopen <laughs> tijd... over, over uh, uh, uh, de verdraai van de waarheid. Uh, uh, uh, zoals wat Trump al deed. Die ging gewoon vertellen dat er de meeste mensen ooit stonden. Moet het wel ik vind dat iedereen zich ja. bij de feiten moet houden. Dat probeer ik me ook een beetje aan te houden. Oké. Okay, ja, ja. um, het uh, pontje uh, vaart weer heen en weer. En het heen en weer heeft... Uh, Iets te maken met Volendam, dus het is tijd voor hey Hans ouwe rups. Volendam? Wat gebeurt er allemaal ja. op sportgebied? Sportnieuws. Want, uh, ja, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Wat is er met Volendam aan de hand? Nou, daar gaat het wel goed mee, hoor. Dat weet ik ook niet, maar goed, uh, in ieder geval wat een interessant uh, economisch uh, blokje hadden jullie, zeg. <laughs> <Ja. ja. laughs> hey, we vinden. mogen toch mogen van mening verschillen en ik kan niet tegen als mensen dingen als feit brengen terwijl dat niet zo is, volgens ja. mij. Ja, maar ja, goed, dat was interessant om te horen in ieder geval. Ik hoop dat jullie het tweede uur daar nog een half uurtje aan gaan besteden. Zeker. Maar uh, we gaan nu even. <lacht> ik, krijg, uh, ik krijg iedere week het verwijt van uh, Tino. dat ik nooit iets aan dart doe. Ja, oh, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja, eindelijk. Gaat Max ook darten? Ik wil het want ik ga daar nu mee beginnen namelijk. Hé, hey, gaat Max ook darten? Ja, we hebben het Player Championship, player championship in Barnsley. ...in Engeland uh, afgelopen weekend. En nou, uh, helaas, de Nederlanders hadden daar een bijrol... ...maar er was een, een Noord-Ierse sensatie die daar doorbrak. En daar gaan we meer van horen, jongens, op het dartgebied. Jos Rock. Hoe? Huh? Jos Rock? Uh, Jos Rock. 21 jaar, maar die komt eraan, hoor. Die komt eraan. En wie is dat? Nou, Jos Rock. Dat is een 21-jarige Noord-Ierse darter. <coughs> oh, Noord-Ierse, oké. Ik okay. laat er niet van zeggen, maar goed. Uh, Komen weekend hebben we het EK in Dortmund... Al vier keer gewonnen door uh, onze grote vriend uh, uh, Michael van Gerben. Hij gaat dus uh, naar, de, wil naar de vijfde titel toe. Hij doet mee inderdaad. Hij is als tweede geplaatst. Hij won het in uh, 2014 tot 2017 vier keer op rij het EK. En daarmee is hij recordhouder samen met uh, Phil Taylor. Daar hebben we al van gehoord, natuurlijk. De grote Phil Taylor. Ja. won hem ook ooit vier keer. Nou ja, verder doen we nog uh, Van Duivenboden mee. En Noppert als Nederlanders. kent ze niet. Dus uh, dat wordt een heel interessant weekend. Ik denk dat jij ja, de hele weekend voor de televisie gaat uh, zitten. Uh, ik denk zit het ook. Op. Ja, ik denk het ook, hè. Ja. Nou, dan heb, dan heb ik uh, tot slot nog een uh, enorme uh, radioprimeur op uh, dat gebied. Nou, nou. Want uh, ja, let op. Coaston P. Eh, jullie wel bekend. Dus, komt er niet dus, terug, hè? Nou, die de gaat... matchstick. hoe noemen die ook? Die noem de toothpick was er bijna. Ja, inderdaad, ja, maar die gaat in februari meedoen aan het WK Senioren. Hé? In Purfliet, ja. Het maar had... mogen ze dan een meter naar voren? <laughs> <laughs> Dat is een hele grote darts. Heb om daarheen te gaan, uh, <laughs> Of een heel groot bord hebben ze dan. Je ligt vlakbij Londen per vliet. Nou, daar gaan uh, 26 vliegtuigen per dag naar Londen. Dus je kan makkelijk eentje pakken. <achtseason> en dan ga jij in februari lekker naar Londen. Tot zover het uh, dark news, man. Dank je. Nou, dank je wel, man. Ik wil toch nog even terugkomen op de Grand Prix. Oh, no, really? El, de circuit of the Americas in uh, Texas. Het was weer en, briljant, hè? Ja, nou ja, daar hebben we verstappen. Dus de 33ste overwinning. Uh, uh, of, euh, hij, hij behaalde daarmee de 33ste overwinning. 75ste podium, uh, was het al voor Verstappen. Het begint een beetje normaal te worden. Het is het natuurlijk niet, maar het, het lijkt erop dat het een beetje normaal is. Maar uh, het was, uh, hij had daar onder andere een mooi gevecht met de Hamilton. Heb je dat wel gezien waarschijnlijk. Ja. Dat kwam natuurlijk door die wielgun uh, met die pitstop, die 11 hm. uh, seconden duurde. Uh, dat ding ging niet los, dat wiel ging niet los. en Hij uh, nee, kreeg me niet op. En uh, nou ja, we een reserve wielgun 11 seconden, hè? En... Ik was, kom... ik was bij de quickfit, daar doen ze er nog steeds iets langer over hoor. Ja, Nou ja, inderdaad, ja, maar het is natuurlijk een lichtjaar in de Formule 1 en uh, ja, daardoor werd, werd het eigenlijk weer spannend. Want hij moest eerst de kleren inhalen, daarna helemaal uh, kunnen deed hij op een uh, schitterende manier. En hij won hem gewoon natuurlijk. Hè. Heel jammer was voor uh, Alonso, Fernando Alonso, uh, die hebben jullie door de lucht zien uh, vliegen. Hè, dus... Ja, maar wat is er allemaal aan de hand met hem? Hè? Hij krijgt straf. en, en... 30 seconden. Ja, nou ja, ja. Dus, uh, hij werd zevende uiteindelijk nog met die wagen die toch uh, redelijk uh, uh, ja, toch wat schade had. Precies. Onder andere, onder andere een, een, een, een spiegel die half op uh, half wel ging. Het hele tijd, Ja, een aantal ronden voor het einde uh, vloog die spiegel eraf. Ja, en daarvan zei op, uh, uh, de tegenstander van. Uh, uh, Alonso van, uh, ja dat uh, mag niet er moet straffen worden gegeven Nou hij kreeg uiteindelijk uh, 10 seconden straf maar dat is dus na de race waardoor het 30 seconden is het is nog niet over hoor, het hele uh, gezeik, want uh, het protest kwam van Haas ja, tuurlijk. en uh, nu wordt er weer uh, geprotesteerd tegen het protest, hè? het is allemaal leuk geworden in de formule 1, <laughs> omdat het protest 24 minuten te laat werd ingediend nou het was natuurlijk heel vervelend voor Alonso want die ging van de 7e, daarom naar de 14e plaats, geen punten en um, ja, ik, waarschijnlijk komt er donderdag een uitspraak over van de FIA. We gaan kijken wat dat weer... Uh, maar is het uh, toch bizar, Hans, dat die auto... Ik heb, we hebben misschien vliegen, die auto. Ja, ik heb misschien vliegen. Ja, ja, Soms ja. komt een Formule 1-auto die raakt heel voorzichtig ergens. Heel even een, voorzichtig een, een klein randje ergens. Vangdeeltje. Een vang, nou, Een vangreltje. Nou, een klein stukje. En ja. meteen stoppen. Deze auto ging gewoon helemaal de, de lucht ah, in. Huis, uh, halve voorvleugel eraf, niet helemaal. Ik denk dat hij zelfs uh, een klein beetje gesponsord werd door Red Bull uh, niet met normaal. die actie. Uh, en hij actie kon, actie. reed gewoon door. Ja. Hij, raakte, hij raakte natuurlijk die wagen van uh, Stroll. Uh, Strol. Inderdaad. En uh, ja, ja, ik denk dat hij gewoon gelanceerd werd over het achterwiel. Ja, dat kan natuurlijk gebeuren. Ja, maar. <coughs> Maar heb, je, ja. maar heb je gezien wat die Strol deed uh, voordat uh, dat gebeurde? Hij gaf ja. nog een, een tikje naar links, dat, dat doe je toch ook niet op een uh, volledig rechtstuk? Levensgevaarlijk inderdaad, want ze rijden daar gewoon 2.80 uh, zo. het ja. is gewoon levensgevaarlijk wat hij deed. Dat heeft hij ook later toegegeven dat het misschien toch een foutje van hem was, nou, dat vind ik wel eigenlijk wel zeker eigenlijk. En uh, het leuke is dat Strol en Alonso die rijden volgend jaar samen. En, uh, ja. ja, gezellige werkbespreking lijkt mij. Ja, dat bedoel ik. Ik denk dat de eerste bespreking daarover zal gaan. Maar goed, het hele weekend stond natuurlijk tegen van de dood van uh, Dieter Matesiet van uh, Red Bull, de medeoprichter. En uh, nou, we hebben het klap, uh, klappen voor zijn leven, hebben we gezien, heel vooraf. En uh, ja, is de constructeurstitel die uh, Red Bull haalde, die is uh, opgedragen aan uh, Matheziet. Uh, dan speelt ook nog dat budgetcap van 19, uh, 2021. Uh, Verstappen werd uh, uh, ook in Amerika eigenlijk uh, ook uitgemaakt door cheater, hè, uh, oplichter en dit en dat. Ja, ik weet niet wat je daarvan moet zeggen, maar uh, het is natuurlijk ook een beetje door uh, de, de brief die onder andere uh, uh, McLaren heeft gestuurd over, uh, over dit voorval, uh, ja, dat ze eigenlijk gewoon de, de boel aan het besodemiederen zijn bij Red Bull. Yeah. Ja. Uh, het, ligt, het, ligt, het ligt ietsje uh, genuanceerder, want ik heb iets uh, daarover gehoord uh, gisteren bij de podcast van de NOS. Uh, het zijn maar een klein groepje mensen die dat hebben gedaan. Ja, maar goed, toch zijn het mensen die dat doen. En uh, je weet hoe dat gaat als er een brief wordt gestuurd waarin ze uh, inderdaad voor oplichters worden uitgemaakt. Een officiële brief van de FIA, ja, dan gaan toch mensen dat overnemen. Dat weet maar het je. gaat er om overschrijding van het budget. Dat is zeg maar 130 miljoen of zo. Ja, 134 miljoen. En dan zijn ze er 3 miljoen overheen. Gaan we 4 miljoen? Ja, miljoen of anderhalf zoiets. En uh, ja. ja, dat heeft onder andere te maken, denk ik, met uh, dat voorval in uh, uh, Zilverstand vorig jaar. Waarbij per stappen uh, grote schade opliepen doordat. Dat uh, die klein kegeltje kreeg van uh, Lewis. Ja, van, van Hamilton, weet je nog dat die keihard ja. in die, nou ja, die hele wagen waren bijna afgeschreven. 51 ja. g. Ja, dat klopt. 52? Sorry, ja. <laughs> ja, het, nee, bestond, het is een beetje stil, ik, maar goed. Ik verstond je niet, maar. Ik omdat... zei 51 g kreeg hij toen. Voor oh, 51 g, kreegde. ja, inderdaad, ja, klopt, ja. ja. Maar goed, dat, dat was uh, zorgde wel voor enorm veel extra kosten natuurlijk onder andere. En uh, ja, wat moet je dan over nou zeggen? Ik bedoel, uh, die straf is nog steeds niet uitgesproken door de VIA, maar dat zal waarschijnlijk toch. Neerkomen op een, uh, op een geldstraf, plus uh, wat minder tijd in de, in de winter. Maar zou, ja, die, die, maar die... zou dit net zoveel gezeik opleveren als. Ik weet nog dat Ferrari het, het jaar daarvoor of zo. hadden ze met die, met die, met die brandstofleiding een trucje uitgehaald. Die hele formule, e is natuurlijk vol met slimmer geest, elkaar de, de loef afsteken. Ja, en, maar uh, ja. als Haas het doet, of, al, of Alpine, of wat ik vind, wat. Ja, dan geeft ze een miljoentje en dan lulst er niet meer over. Maar het is ja, ook een, nee, een beetje met je bovenaan staat. Als je bovenaan staat, dan. Uh, de, de, de, de, de, de wereldtitel in het ding, hè? en dan uh, gaan ze toch een uh, stapje verder. Ja, maar ik vind het toch een rare regel, weet je wel. Het, ja, het is bijna niet te, te, te checken. Ja, en, weet niet, en... je, je moet je binnen het budget houden. Dat kan me iets bij voorstellen. Maar uh, het ligt eraan hoe je dat overschrijdt. En als je dit overschrijdt met 1 miljoen, dan uh, zou ik daar niet zoveel uh, problemen mee hebben, eigenlijk. Maar, uh, wij hebben ook al onze uh, inkomsten de afgelopen 30 jaar allemaal eerlijk opgegeven, toch? Krijgt Frank er ja, ja, ja, ja. ja. Het uh, is dus ja, geen niks. Ja. Is niks uh, Ger, heb jij ook iets zwart gedaan ooit in je leven? <lacht> ja, ja. Ja, niet, toch? Nee. De roeprijt. De woning van Mercedes heeft in ieder geval gezegd van: uh, nou ja, als die straf uh, niet zo groot is, dan doen wij het volgend jaar ook. Dus dat zal nog wel wat uh, uh, gevolgen hebben voor uh, volgend jaar ons onder andere. Uh, ik wil eindigen met uh, uh, de beelden van Brad Pitt, heb je ook veel gezien. Hè? Ja. Uh, ja, ja, Brad, Ook uh, ja. ik. Maxi een pitstop. Uh, ja, die was er natuurlijk, <laughs> omdat hij dat niet filmen uh, gaat maken, ja. met, uh, onder andere Lewis Hamilton. Uh, die opnames komen pas uh, in de tweede half van het seizoen 2023. Ze verwachten dat het uh, veel opgenomen zal worden in Las Vegas uh, volgend jaar, die op de kalender staat. En uh, ja, het wordt een racevariant uh, van uh, topkun, de uh, Maverick. Uh, dat was natuurlijk een kastkraken En uh, ja, Brett Pitt gaat daar een, een, een, een, een oudere Formule 1 coureur die weer terugkomt. Ja, ja. Hij heeft al een racefilm gemaakt hè? over Ford. de man toch? Ford versus uh, Ferrari uh, was het toch? Ja, ja. prachtig. De, hey, die ja, de... Ja, okay. uh, je? Hij ontwerper de, ja, van uh, Ford Mustang speelde hij toen. Uh... Ja, dat zou... Oh, Carol Shelby. Shelby ja, ja, speelde die, fantastische rol. De Ford versus Ferrari, ja. Klopt. En, uh, nou ja, Pitt is, is, is, is al bijna ook 60, dus... Uh, hij, Zo oud al? Ja, hij is bijna 60, ja, maar hij ziet eruit als 40 uh, en dat zou nog net kunnen. Geen botox, hoor. Uh, want Alonso gaat <laughs> ook die richting op, hè, dus het moet kunnen natuurlijk. Uh, nou, ik denk dat die film in 2024 pas waar is, hoor, en wordt uh, gedistribueerd door... Uh, en Andretti, hè, die ga je ook nog even zijn ding weg. Zag je dat? Ja, goed, hè. 82. Die is 82, die ga je even in zijn Formule 1. <coughs> ook. Ja, ik, ik sta jullie bij. bijna niet. Andretti. Andretti, Mario Andretti, die reefde 82. Ja, ik is... heb een storing op de lijn, maar ik uh, eindig nog even met uh, <laughs> het feit dat Brad Pitt ook samen met uh, Max Verstappen nog even gesproken heeft. En uh, volgens Max heeft hij hem uh, gecomplimenteerd. Uh, Love the way you drive. Ja, met, met de manier waarop hij raced. Het is een uh, genot om jou te zien reizen. had ik het gezegd tegen Max Verstappen. Gaat het filmpje ook op YouTube horen? Laten Andret. we met het positieve nieuws uh, sluiten, jongens, dit uh, blok. En we gaan op naar uh, Mexico. Uh, drie na laatste race hè. We hebben we Mexico, ja. Brazilië en Abu Dhabi nog. Uh, Mexico is ook geen uh, sprintrace, dat is weer in uh, Brazilië. Uh, nou ja, we gaan het zien uh, komend weekend. Uh, weer om negen uur avonds is die race. Dus, uh, zou Max, Max hem een... laten winnen? Nou ja, als Max hem wint, dan is hij het niet. zou Max Sergio Perez laten winnen? Uh, dat zou best kunnen, ja. Dat is wel leuk voor te breken. Is er een nieuwe ja, motor hè? Nee, dat, dat gaat hij voor niet aan. doen. Dat volgens mij niet, laat niemand winnen die nee. uh, uh, Ja, Max kan natuurlijk voor die 14 races gaan die hij wint. Maar uh, daarvan heeft hij ook gezegd: nou, dat, dat, uh, dat zegt mij helemaal niks. En dat reed hij wel gelijk in, omdat natuurlijk uh, in de tijd van Schumacher en. Uh, hem, uh, nee, Schumacher en uh, Vettel, die uh, ook uh, 14 races hebben gewonnen. Ja, werden er veel minder races gereden. Hij zegt, je kan het gewoon niet vergelijken. Schumacher uh, uh, die had 14 overwinningen toen hij 18 races reed. En Vettel met 19. En straks mag verstappen. Ja, dan met 23. Dat zegt ons dus helemaal niks. Oké, okay, we gaan eruit. Oké. We moeten nog de sport hè. Ja, doei. Lekker, Lekker stukje muziek komt eraan. Heel goed, Hans. Doedelu. Zet hem op, hè? Dag. fijne dag. Doei, doei. doei, doei.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 I won't lose no sleep on that. Cause I've got a plan. Y'all beautiful. Y'all beautiful. Heel snel met uh... Ja, weet je hoe de oh, Nou, Dat we niet langer hebben gemaakt. Ach, zou dat het zijn? Er is Blunt, die dacht van nou, uh, minuut het? 27, ik ben ik klaar mee. Weet je trouwens dat ik die Ed Sheeran daar ook zag rondlopen bij de Grand Prix ja, van Amerika? Ja, die was er ook. Met die een zelf bier, biertje in zijn handen. Ja, ja met mij dat je denk ik zo. Uh, ging, ja, maar wat het ook is, onder die hele grote paal die je daar zag, die ja. hele grote, waar, je klimmen, ja. waar je op kon klimmen, ja. zo een lift nemen. Uh, er, zit theater, er zit een heel groot theater, er zit een heel amfitheater onder. En je het gezien hebt in de beelden. Ja? En de Ed Sheeran's van deze wereld, en uh, die treden daar gewoon op. Want Amerikanen, kijk, wij hebben hier in Zandvoort een reuzenrad. En je kan een pitstop nabootsen. En je kan broodjes halen. En nou, ja, dat is het ongeveer. Maar ik wil ook chargeren een beetje. Ik was in, ik was in. Je kan op de foto, alsof je op het podium staat hier in Zandvoort. Dus ben je geweest of niet? Nee, dit jaar? Wat ja, je, heb gekeken, want je kan doen naast. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja dat zijn drie ja. dingen die je kan doen. Nee, in dorp, maar ook op het circuit zelf. Dan kun je, oh, nee, je kan dan in een reuzenrad. Ja. Maar voor de rest is het Helemaal leuk. leuk. Allemaal gezellig. hartstikke leuk. Hartstikke. Ja, in Amerika, ik was in, uit, man. Ik was in Shanghai in uh, 2006. Met de Grand Prix. Ja. En toen hadden ze. Uh, Red Bull had op de Bund. Dat is die. Uh, je weet wat ik bedoel, hè? De Bund. In, in Shanghai. Dat is ja. uh, zeg maar langs de kade. En het is best een bekend beeld. Het wordt altijd in films gebruikt. Want Shanghai is natuurlijk Engels geweest. En, en, uh, uh, en daar had Red Bull een heel dorp gebouwd. Van bamboe. <laughs> maar niet een, niet een beetje. Maar gewoon ja. hele ene lopen. Ook met met allemaal erbij. kroegen. Podia. Uh, uh, nou, noem maar op het hele... Het hele spel. En dan, nou, aan het eind ging iedereen er naartoe. Dus ja. al, die, al die coureurs ook. En, en, uh, ik heb daar Rijkonen gezien en Alonso. En, en, uh, dus die staan er allemaal gezellig aan de bar een beetje te, te tetteren. En daar trad uh, Pink op. Gewoon nou, ja. we doen Pink. Gewoon ja, vandaag. Ja. En die was al best heel groot hoor. Ja. <laughs> maar dat is natuurlijk in Amerika ook wel. Dat, dat circuit van de Americans en Austin. Dus we hebben daar gewoon. Dus het helder ook een van die verslag heeft. Nou, er was een stuk grond. Uh, laat ik hier doen. Ja, Doe het lekker hier. Ja. kan iedereen kunnen er een leuk groot parkeerplaats meedoen. Dan kun je gewoon 400.000 mensen ontvangen. Ja. Koek, koek. Ja. Ja. Maar ja. zelfs in, ba in Bagrijn. Ik ben in Bahrein ja. geweest. Ja, maar. Nou, dan leggen ze in het midden van de midden, midden, midden het zand. Nou, hier is genoeg zand. Hier kan wel wat beginnen. Hey, en nog even over... Uh, <coughs> <coughs> oh, net, uh, over, uh, over wie? Over papegaaien? Over papegaaien? Ja. We, nou, we hebben een aantal... Volgens mij nog niet zo heel lang geleden besproken over die papegaai Die man in die luchtballon met die papegaai. Ik je het me nog herinneren wat ik toen vertelden. Wat ja, was, er was een, niet... Nou, er was een man die had papegaaien in een kooi zitten. En er kwam iemand met een luchtballon over. En die papegaaien schrokken zo over die luchtballon dat ze allemaal dood waren. Oh, ja, ja, ja, ja. Ja. Weet je dat nog? Ja, ja, ja. Die vielen ja. gewoon dood van hun stokje. Ja. Ja. Nou, er is nu eindelijk is er een uitspraak. Dit is namelijk in 2017 is dit gebeurd. En die ballonvader moet nu gaan betalen aan die papegaaihouder. Want die vogels die waren dus letterlijk doodgeschrokken toen die ballon overging. En er is dus, dus een vijf jaar durende strijd uitgekomen. Uh, die ballonnen van de de wedstrijd. Nou, mocht helemaal niet zo laag. Uh, twee van die papegaaien gingen meteen dood. En de derde oh. ging een dag later. Die heeft op de, in, in, de, de intensieve birdcare gelegen. Was <laughs> maar die claim was zo hoog, dat, dat, omdat die dieren zo. Zijn broedkoppel: hier sint Arias. En let goed op, deze ken je ook: de Geelnek, Amazonepop. Die kent hem niet, de me kamersoft, Bob. Uh, maar die hebben dus een waarde van enkele tienduizenden euro's, die dingen. Dus daar was dus schadevergoeding. Zo. En deze man moest nu 55.000 euro betalen aan die papagaai. 55.000 ja. euro voor drie ja. papegaaien. Dat is best een dingetje hoor. Ja, zo. Je zijn, ja. trouw. Ja, dat dus een beetje de richting van dure postduiven op. Ja, maar ja, die, maar ja. kooikarpers. Ook okay. ja. Ja, hoor, ja, dat uh, Jan Keijzer van Bezen je had een hele vijf. trouwt met een kooikarper kooi heb ik gehoord. Ook dat? <laughs> nee, met Marie. Marie is schat van een vrouw. Hartstikke lief. Schat van een vrouw. En, uh, ja, echt waar. Maar was dat jouw kooikarpers? Ja, had kooikarpers, ja. Ja, maar je kan een kooikarper kopen voor vier tientjes. Nou, hij voor hij 400, niet, hoor. Voor vier ruggen. Ik denk dat die, die, die kooikarpers kosten iets van 1500 stuk. Maar het gaat om die tekeningen op die beesten. Ja, ja. Het is gewoon een goudvis. Ja. het is gewoon een hele grote ja. goudvis. We zijn ook bij een bij een bij een uh, zo'n visbedrijf geweest, daar, ergens in Noord-Holland. En uh, daar verkopen ze al die beesten. Nou, dat is heel bassin. met uh, met ja. al die uh, die ja, handelen. ongelooflijk. Ja, wat heet? Jezus. Ja. ja, daar hebben wij geen weet van, Frank. In de zee. Nee, we nee, hebben dat. wij kennen dat. Ken niet. iemand die heeft in Noord had hij ook kooikarpers? Maar dan was er een hele mooie vijver ook gemaakt... met de randen en de rieten en gedoe en getrut. Maar er zat wel een heel lelijk groen net overheen met bamboestokken... waardoor het toch een soort lelijk werd. Ja, waarom? Ja, ja voor de, die Om, vogels. Ja. Ja, ja. ja. Omdat uh, meneer... Uh, hoe heet die ook alweer? Ja, die reiger. Meneer reiger, die kwam af en toe even lang. Ik even lekker snacken. Ja, dat reiger. Ja. Huppakee. Ja, dat is ook zo. De Heb ik niet Huppakee. Ja, dat vinden ze lekker, die jongens. Ja, dan, heb je zulke ja, dan heb je zulke mooie goudvis En dan moet je heel lelijk net erover spannen. Ja. Hey, even even dat, ja. het, het, het verhaal van on ons, verhaal van de beren hè? Van, uh, in Utrecht. Ik heb het laatst weer verteld. Uh. Oh, Yeah, yeah. Uh, we hebben het hier ook al eens verteld. Maar in Amerika heb je de, de verkiezing van de vet beer yeah. <laughs> de, de <laughs> dikke berenbeek. De, be, de dikke Berenbeek. En uh, nou ja, de, de, de, uh, Otters is een hele dikke beer in, in uh, Kamai Park, uh, Katmai Park in Alaska. En die uh, beer. Ja, en die maakt een grote kans om uh, wederom gekozen worden te worden. we het beer van de week, beer van het ja, jaar? Beer van het jaar. Er staat het uh, <lacht> 12 berenweek. bruine beren die tijdens de zomer de buik rond hebben gegeten... met plantendieren en vooral zalm uit de Brooks rivier. Wow. En volwassen mannetjesberen <laughs> kunnen meer dan 544 kilogram wegen, zeg. Oh, shit. Dat is best ja, een... Je ja, uh, ja, ja. moet dat, niet bovenop je gaan zitten. <laughs> nee, nee. Dan, ben je, dan is het klaar. En hoe meer ze wegen, hoe groter de kans dat ze gezond... en wel de winter slaap ja, doorkomen. natuurlijk. Ze, ze moeten gaan ze natuurlijk slapen. Vette, ja, reserves. Ja. Ja, en uh, parkbezoekers mogen stemmen wie dit jaar de dikste beer is. <laughs> maar, dan <kan> ik, maar, <laughs> maar moet je voorstellen, hè. Wij gaan deze week nog even de duin in om het beurlen aan te horen. Vooral omdat Frank natuurlijk in training moet. Ja, dan, uh, daarover later meer. Ja. <laughs> maar dat je met een. Wat ga je dan met het opschrijfboekje? Ga je gaat naar het bos in om te kijken: hé, hey, dat is een dikke. Ja. Hoe heet die? Ja. Hoe heet die? Dan moet je even naar hem toe o, o, eens vragen: hé, hey, hoe heet u? Hoe heet, ja, ja. Ah, het, zou, het is niet vreemd, heer, hè, want uh, er worden ook vogels geteld. Ja, dus het zou ja, met die weer precies het, uh, hetzelfde Ja, maar dan uh, moet er moet wel een. Uh, naam ja, maar er hoeft geen naam bij. Ik nee, wil een okay, vogel zeggen: ik had twaalf mus in de tuin vanmiddag. Ja, Ja, ik dat was Kareltje. Ja. Ja. En nu, misschien nog één papegaai. hè? En je een ik had nog een dode oh, geelnekpappagaai in het tuin. Maar afgelopen weekend was het verkeer ergens, toch weer volledig ontregeld. Omdat er een van andere zuid vietnamese vliegende vlekvink was uh, gezien. Oh ja, Zuid-Vietnamese ja, ja. Uh, Dat klopt. Waar no. ja. uh, is die geweest? Uh, het was een Siberisch vogeltje. Ja. En er kwam inderdaad, die, die was in 1982. voor dan uh, moet je. Hoe, uh, ik, ik ken niemand ja. die volgende. Jongens, vogel. Ik heb een ja, je ja, heb je een foto van het vogeltje? Van van niet van het vogeltje. vogeltje. Er waren, sinds 1982 was het ding niet meer in Nederland te zien. Er kwamen honderden mensen met camera ja. En dan zie je een foto. Zie je een stuk, een, stuk, een stuk asfalt. Er staan honderd mensen ja. met een fototoestel. En dan zie je op het asfalt zo'n heel klein kutvogeltje ja. zitten. Hey, maar ze waren aan het beurlen. Ja, er was ook een hele persconferentie. Oh ja. ja Ik heb het gisteravond op uh, TV Gelderland uh, zitten kijken. Zo. Niet, ja. normaal, niet normaal, jongen. Niet normaal. En dan al die mensen waar zijn dan. Uh, ja, De zijn, uh, die zijn, die zijn zo verschrikkelijk bezig met burlen. Well, let me tell you something, man. Burling, is a state of art. Zou je zeggen. <laughs> Kijk eens, het hoort. Ja, yeah, dat is hem. Maar we hebben natuurlijk ooit meegedaan met Nederland. Maar dat hebben we ten niet voor doorgekomen. twee dus drie weken geleden met Sportnieuws. Dat het curlingteam niet doorging. Ja. Maar wij kunnen natuurlijk met het burlingteam. Het burling team, ja. burling team kunnen we wel doen. Een het burlingteam. <laughs> dus ja, we aankomen in een bij een, een, bij een, bij een man. Man met zo'n zo beest. Ah, sorry, ik heb het begrepen. <lacht> <Burling> team Zandvoort. <lacht> <lacht> maar ja, ja het, is, maar het is wel indrukwekkend hoor, als je daar loopt. Met die beesten. En denk van. Dat, ze, want ze, ze, ze, me, mensen doen ze niets. Nee. Ze, echt, ze Behalve, komen heel. Als je op handen en voeten gaat staan. met een hert. Met, met een kwijt. om. Ja, dan kan je misschien. Met vier en Dan kan je misschien boos genomen worden. <laughs> stuk gegaan om dat filmpje toen ik dat voor de eerste keer zag. Als hert. <laughs> hoe heette die gasten nou van die, uh, die oh, zieke ja. club? <laughs> ja. Wat, Monty Python? Of, uh, nee. Nee, nee, nee, nee, je wilt Jiskivet uh, uh, of zo. Nee, nee, nee, nee, nee die nee. Amerikanen die allemaal in ja, rijden. Ja, oh, jackass. Jack as. Oh ja, die ging op hand en ja. voeten staan. Een heel serieus Edinburgh-achtig commentaar. De lama is een highly domesticated animal. Ja, nou, ja, ja, dan zie je die gozer die kaplaars aan in zo'n lama-pak. En het ene beest begint ook te grom of te burlen. Hoe de hel. Goed. En die springt achterop die gozer. Maar die voorste gasten, die vlucht, terwijl die andere een ja, half mondje recht vooruit. Uh, we zijn er, aan mensen, tot de dus de we gaan zo weer. Uh, zover. Het ritme van ZFM. via de kabel op 104.5.